De coronaregels krijgen een update. Het de demissionaire kabinet gaat er vandaag knopen over doorhakken. De anderhalve meter wordt waarschijnlijk weer een dringend advies, weten we al. En er liggen nog wat maatregelen op tafel, zegt mijn Haagse collega Ewout Kiewiet. Denk bijvoorbeeld aan het thuiswerktadvies dat mensen weer 50% thuis gaan werken en 50% op het werk. Uh, en verder waarschijnlijk, uh, is het waarschijnlijk dat het coronatoegangsbewijs op meer plekken wordt ingevoerd. Dus bijvoorbeeld ook in de sportscholen, dierentuinen, musea, pretparken, dat soort plekken, dat je daar ook die QR-code moet laten zien zien. En mogelijk de mondkapjes weer op, uh, op stations en luchthavens, misschien in winkels ook. Morgenavond is er weer een coronapersconferentie. Lek er eerder nieuws uit, dan hoor je dat hier. Als het goed is kun je volgend jaar met de boot van Groningen naar Noorwegen. Een rederij wil drie keer per week een veerboot laten varen tussen de Eemshaven en Christiansand. De boot vertrekt vanuit Nederland om drie uur smiddags en is dan de volgende ochtend om negen uur in Noorwegen. En je kan ook een auto en een caravan meenemen. Deelauto's staan het grootste deel van de tijd gewoon stil. In het AD staat dat bijna een miljoen mensen zich er ooit voor hebben ingeschreven, maar 80% stapt nooit in zo'n auto. De deelauto's hebben er ook niet voor gezorgd dat minder mensen zelf een auto hebben... Dat was juist het idee achter de dingen. En je kunt weer met je backpack naar Thailand. Tenminste, als je twee keer bent geprikt. Nederlanders zijn hartstikke welkom...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 My dear, dear friends, let the party begin. Rainbow Radio Zandvoort. Present, Trend for Optimaal. Z. FM. Ik oh, ja. jongen, jongen, ja. jongen, jongen, jongen, jongen. Geweldig nummer Busting Out van Material en Nona Hendricks. En dat als een soort, uh, ja, ja. verzoeknummer van uh, Mirko Gerrits... die uh, vandaag het debuut maakt uh, aan de techniektafel van Rainbow Radio Zandvoort. Nou, ik dat ben er weer nummer. bij, ja. ja. ja. ja dacht, Busting out, je jezelf zijn, weet je wel. Dus uh, gewoon uitbreken. Dus uh, denk ja. ik voel hem wel. hem ja. uh, ja. daarom ja. Ja. verzocht ik hem, dus... Uh, Geweldig. Nou, Je zei net al, het lijkt een beetje op als we richting uh, Aero Classic Rock gaan. Maar uh, dit doet het goed hoor. Uh, lekker, hartstikke goed. Uh, welkom, het is de eerste maandag van de maand. November. En uh, echt de eerste vandaag. Het is vandaag. 1 november. Ja. ja, alle heiligen. Ja, alle heiligen ja, inderdaad. Ja. Ja, daar doen we verder niet zo heel veel mee. Wij niet. Dus nee, dus, nee, de Fransen hebben wel vrij. En de, ik geloof de Duitsers ook. Ja, maar, die zijn daar ook nog wel ja. bij betrokken. En de laatste ja. jaren is er natuurlijk wel veel meer aandacht zeg maar, voor ja, alle heiligen niet. Maar morgen eigenlijk meer. Hè, alle ja. zielen. Alle zielen, ja. Dat, uh, ja, ja. Dat, uh, maar goed, daar gaan wij het helemaal niet over hebben. Nee. Want het thema is... Kunstmaand Zandvoort. Ja, precies. Ja, daar gaan we het over hebben. Dus allerlei kunst in Zandvoort. En dat is beeldende kunst, maar het is ook geluidskunst. Ja, Precies. Dus, ja, en het is dus, dus zoals de radio. Dus, Precies, ja, toch? Ja, ja, en de hele uh, maand uh, november staat Zandvoort vol met een prachtig programma met allerlei verschillende activiteiten. Er is veel te doen. Hm. Uh, en wij steken natuurlijk in vanuit de regenboogkant. Precies. Dus we gaan uh, kijken naar lokale kunstenaars die uh, in Zandvoort bezig zijn met zogenoemd, niet-zogenoemde regenboogkunst, maar vanuit hun LHBTI-achtergrond. Uh, uh, ja. In ieder geval uh, op, op een of dan meer een connectie Precies, met is er een relatie ja. inderdaad. Ja. Maar eerst gaan we beginnen met de actualiteiten die er zijn. We een paar mooie items. Uh, allereerst uh, de regenboogkanon. Stichting Regenboogkanon ontwikkelt een LHBTI plus geschiedeniskanon. Deze regenboogkanon vertelt in 75 vensters... Het verhaal van de culturele en sociale geschiedenis van de LHBTI-gemeenschap in het Koninkrijk der Nederlanden. Dus niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. De kanon zal worden aangeboden aan het COC, dat in dit jaar 2021 75 jaar bestaat. en daarmee de oudst bestaande LHBTI-organisatie ter wereld is. Zo. Hulde. Ja, Mooi. precies. Ja. Ja. De LHBTI gemeenschap die kleurt de geschiedenis-kanons uh, uh, samen in. Hè? Dus het is de bedoeling dat wij eigenlijk met elkaar... vanuit de gemeenschap gaan nadenken, maar ook de buiten natuurlijk... van uh, ja, wie, welke personen, organisaties, acties en belangengroepen... kunnen nou in die kanon? Wie, wie, wie verdient daar een plek? Oh, ja. Dat is eigenlijk uh, de okay. bedoeling. Ja. En hiervoor uh, kun je een formulier vinden op de website regenboogkanon.nl... en daar kun je je suggesties doen. Dus wie hoort hier nou in? Uh, en een on onafhankelijke commissie met experts uit de LGBTI+ gemeenschap selecteert daarna de 75 vensters. Ik ben okay. heel benieuwd wat daaruit is. Ja, ik ook, ja. ja ik ben heel erg benieuwd. Ja, ja, precies. Ja, we gaan het zien. Um, ja, dat is dus vanaf 11 oktober was dat. Dus ja, dat vanaf je, je kunt, je kunt eigenlijk nu direct kun je ja. naar de website, naar de, website, uh, de, de karen, ja, gaan. Ja. Ja. Okay. Ja. Maar luister eerst even naar ons. Ja, dat lukt me leuk. Ja. Ja, ja, anders ja. ga je het niet meer volgen. Nee, het mis... nee, is nee, niet leuk. <laughs> maar uh, 11 oktober, als we het dan toch over 11 oktober hebben... Uh, stond in, in, ook in het Haarlems Dagblad... Um, 11 oktober is de Roze Mug Glossie gepresenteerd in Haarlem. Ja, wat is dat? En dat is een tijdschrift. En dat is een erg mooi tijdschrift geworden. Uh, hij, is, ja, hij is roos. Maar er zitten heel indringende verhalen bij. Maar ook wel hele grappige en leuke verhalen. Het is een mooie tijdschrift voor geworden. En hij is ook te koop bij Bruna. Okay. En volgens mij gaan ze een, een nieuwe uh, druk uh, doen, omdat ze al door de eerste druk heen zijn. Oké. Okay, okay. Dus dat is, uh, dat is goed nieuws. En, maar het is niet zo dat het maandelijks terugkomt of zo. Misschien nee. gaan ze één keer in de zoveel tijd wel weer eens een keertje eentje drukken. Maar het is niet zo dat het een tijdschrift is die elke maand uit gaat komen. Nee, nee. nee. nou, nee. hartstikke mooi, mooi initiatief. En, uh, um, dus bij de Bruna te koop, in, ja. uh, in Haarlem waarschijnlijk ja, alleen. Ja, en, ook, uh, ja, ik geloof ook in, in, in Zandvoort, maar dat ja. weet ik niet 100%. In ieder geval in Haarlem. Mooi initiatief. Ja, ja. Um, dan gaan we naar een ander mooi initiatief, namelijk uh, Roorse Golf, het LHBTI magazine Radio Oost, uh, kwam met het nieuws dat um, een homofilm de Oostenrijkse inzending is voor de Oscars van 2022. Dat is de film Große Vrijheid. en die gaat over Hans, die in het naoorlogse Duitsland vanwege zijn homoseksualiteit steeds opgesloten wordt. Homoseksuele handelingen waren in Duitsland strafbaar tot 1996. En uh, in Nederland eigenlijk 1974. Ja. Als je een uh, bepaalde minderjarige leeftijd had. Mm -hmm. De Oostenrijkse jury die de film heeft geselecteerd voor de Oscar, vindt het een historisch verhaal dat relevant is in de huidige tijd. Dus uh, nou, nieuwsgierig hoe uh, daar het Oscar comité ja. uh, op, gaat, uh, op gaat reageren. Zeker. We merken zeg maar dat die Oscar. Uh, uh, uh, jury inmiddels uh, meer woke is, om ja. het zo maar te zeggen. Ja, ja, over, ja, uh, niet meer zo conservatief. Ja, zeg precies. Maar. Ja, precies. Ja, precies. Dus, um, trouwens, de Nederlandse inzending is Do Not Hesitate, uh, regie van uh, Sharif Korver. En deze film gaat over drie jonge soldaten op een vredesmissie in het Midden-Oosten. En uh, nou, uh, hun, hun voertuig komt met pech in de midden, midden in de woestijn vast te staan. En dan uh, uh, proberen ze het hoofd koel cool te houden. Zeker als ze uh, een uh, situatie tegenkomen waarin de 14-jarige Khalil uh, uh, bij hen komt. Die weigert te vertrekken. Interessante film. Ja. Uh, trouwens, de laatste keer dat Nederland een Oscar won voor de beste langste speelfilm was in 1998. Okay. En volgend jaar is dat weer de 94ste uitreiking. En dat wordt dan 27 maart 2022, Ja, precies. Nou, ja. Tegen die tijd komen we erop terug. Ja, vast. ja precies. <laughs> Oké, okay. dan hadden we ook uh, bij de NOS Online... op 28 oktober is, uh, is aangekondigd dat IKEA... met de verlofregeling komt voor uh, transgenders... die een uh, geslachtsveranderende operatie willen ondergaan. Prachtig. Dus uh, dat is heel mooi, ja. Dus uh, uh, transgender personen die bij IKEA werken... en die van geslacht willen veranderen, krijgen daarvoor... Verlof, betaald. Ze kunnen gedurende 10 jaar in totaal 24 uh, weken verlof opnemen... op medische en niet-medische behandelingen met behoud van salaris. Ze hoeven zich daarvoor niet ziek te melden of bijzonder verlof op te nemen. IKEA is niet de eerste commercieel bedrijf... dat in Nederland zo'n regeling aanbiedt. Een paar maanden geleden kondigde ook het accountant... en belastingadviesbureau PricewaterhouseCooper... al dat per 1 oktober transgender uh, verlof kunnen krijgen... Dus dat is heel mooi. Ja, en daarmee is Nederland wel eens het eerste land, trouwens. Ja, ja. ja, ja. waar dit mag, ja, waar, waar dit, dit mag. gedaan wordt. Ja, ja. Precies, ja, dus ja. dat is heel mooi. Dat is super, ja. Ja. Ja. Uh, daarentegen is het in Italië iets minder rooskleurig... want uh, Italië krijgt geen wet die homofobie strafbaar maakt. Um, de zogenoemde wet ZAN, uh, genoemd naar uh, zegt de persoon... die uh, de parlementariër dit heeft uh, uh, ingediend, uh, en in eerste instantie ook direct door het uh, kabinet is aangekomen... Uh, de Senaat die heeft daar tegen gestemd. 154 uh, tegen en 131 voor. En daarmee is dus de wet gesneuveld. Deze wet die zou homofobie net zo strafbaar maken als andere vormen van discriminatie. En wie ze er toch schuldig aan zou maken, die zou zelfs in de gevangenis terecht kunnen komen. Dat is een behoorlijke strenge wet. Mm -hmm. zou, want Italië kiest dus niet voor de koers die alle andere westerse Europese landen al wel hebben gekozen. Al ligt dat trouwens niet per se aan de Italiaanse bevolking zelf. Want 62% van de Italianen was voor de wet. En zelfs het Vaticaan was ook voor de wet. Maar goed, de Senaat zei van dat is buitenlandse inmenging. Daar hebben ja. wij niks mee te maken. <laughs> ja, dat is dan toch wel... Dat niet. is zo mooi, hè? Ja, ja. Ja. Ongelooflijk. Goed, ja. waarom volgen zij de publieke opinie niet? Nou, het valt te betwijfelen of de Senaat representatief is... voor de gehele Italiaanse bevolking, zegt correspondent Anouk Bonen. Maar ze zijn toch gekozen? Ja, precies. Door de bevolking. Ja, precies. Met een verschil maar... tussen de Eerste en de Tweede Kamer. Ja. Natuurlijk. Dus, uh, ja. Ja. Ja. Tot zover de actualiteiten. We gaan beginnen. En yes. uh, we gaan beginnen met een uh, lekker nummer van Beatrice Ellie. Girls. Cheap, yeah, I've been staring at the ceiling for so long, hoping you would come, thinking of my teacher, yeah, my sixth grade teacher, with her long dark hair, it always works, getting me around. Dat was Beatrice Ely met Girls. Lekker nummer. Ja, ja toch? Ja. Ja, ja. Ja. ja, Aan de telefoon hebben we Wendy Moore, klopt dat? Hi, ja, dat klopt. Hey, Wendy, hartstikke fijn dat je aan de telefoon kon komen. Uh, we hadden je natuurlijk het liefste gewoon in de studio gehad. Maar vertel, ja. what happened? Ik... <laughs> <laughs> nou ja, eigenlijk uh, niet zoveel. Uh, ik heb Halloween gevierd en ik hoorde net van iemand dat uh, iemand op het feestje positief was. En... Uh, ik ga me zo meteen testen, maar ik voel me prima hoor, verder. Maar dan was het een beetje te veel risico als ik naar jullie toe kwam natuurlijk. Ja, het voor het onzekere nemen, dus uh, nou hartstikke ja, fijn. Ja, maar uh, ik denk dat ik wel oké okay ben hoor, maar voor de zekerheid. Ja. Fingers crossed hè, we hopen het beste voor je. Ja, uh, ja Wendy, uh, Zandwoord kunstmaand en dan vanuit de regenboogcommunity, nou dan kan jij natuurlijk absoluut niet ontbreken, maar waarom niet? Vertel eens aan de luisteraars. <laughs> nou ja, ik, uh, ik ben muzikant en songwriter en vocalist, gitarist en uh, naast uh, nummers die uh, gaan over mijn dromen volgen dat soort dingen schrijf ik natuurlijk mijn, mijn, mijn nummers die over liefde gaan. gaan natuurlijk gewoon over vrouwen, um, daarvoor ook um, de Rainbow Radio natuurlijk en um, ja, kunst en muziek. Ja, absoluut, ja. Het, creëren van de, het maken van nummers en dergelijke is absoluut creëren natuurlijk. Hè? Met een artistieke inslag. En je bent daar inmiddels ook flink mee bezig om daar je eigen handtekening neer te zetten. Je hebt verschillende nummers nu uitgebracht. Uh, en ben ook weer nieuw, uh, met, met, met nieuwe nummers bezig. Uh, even terugblikkend. Hoe ben jij als artiest uh, de coronaperiode doorgekomen? Ik denk het eerste jaar had ik er echt wel veel moeite mee. Want uh, ja, we hadden natuurlijk best wel grote plannen... Ook met uh, Pride en uh, ja, wat grotere podia's. En het ging natuurlijk allemaal niet door. Dus uh, ja, het eerste jaar was ik een beetje... Ik zou niet zeggen dat ik in een depressie viel... Maar het was wel close, weet je wel. Yeah, yeah. Um, en ik had geen inspiratie meer. En ik stopte met schrijven. En ik dacht van, uh, laat ook allemaal maar. En ik denk vorig jaar, december... Dat ik weer mijn gitaar oppakte. En een liedje schreef die ook... Um, nu helemaal klaar is in de studio trouwens. <laughs> en sindsdien heb ik eigenlijk alles weer opgepakt... en heb ik gewoon het, het jaar daarna gebruikt om volop nummers te schrijven... en mezelf te ontwikkelen en me sound te vinden en uh, ervaring op te doen. En ja, het tweede jaar is eigenlijk wel heel goed voor mij geweest... want ik heb wel gewoon het gevoel dat ik wel heel erg gegroeid ben als artiest... en dat dat ik misschien uh, qua songwriting niet zo geweest als ik niet zo zoveel tijd heb... Ja. kunnen hebben door ja. corona. Ja. Ja. Dus, dus je geluk eigenlijk... bij een ongeluk. Ja, ja, zo kunnen je we dat <laughs> wel uh, beschouwen natuurlijk. Ze dus <laughs> hebben eigenlijk een soort van... Uh, uh, nou ja, retraite gehad, zeg maar. Hè? En een soort terugtrekken in een stilte... Ja. Om, om goed naar jezelf te kunnen luisteren. Ja. ja. ja. Um, je zingt covers, maar je zingt en schrijft... vooral uh, je eigen nummers. Um, uh, hoe ontstaat zo'n uh, zo nummer? Hoe, hoe, is, is dat een... een, een vast omlijnd proces bij jou? Of vertel eens... Ja, nee. Ik weet wel, heel veel zangers en zonger en hebben inderdaad een soort ritueeltje ervoor. Ik niet. Um, dat is een beetje jammer. Ik moet het nog ontwikkelen misschien. Maar het liefst zou ik gaan zitten en ik pak een gitaar en ik schrijf een liedje. Maar bij mij moet het echt een soort van komen. Dus uh, ik heb het soort van ongeluk dat eigenlijk mijn beste ideeën komen als ik onder de douche sta. Ah. Uh, kan ik me vaak, meestal begint het voor mij met een melodie of een bepaalde tekstlijn. Dus dan ren ik uit de douche en ik schrijf hem op in mijn mobiel. En dan <laughs> later als ik terug ben in de studio, dan kan ik daar verder op schrijven. Maar het verschilt weer echt per liedje. Uh, ja, Sommige doe ik maanden over en andere vijftig uh, minuutjes. Yeah. Um, vaak begint het als ik gitaar vast heb met een melodie waar ik een beetje gibberish op ga en daar plaats ik woorden op. En soms uh, schrijf ik gewoon een heel liedje puur tekstueel. En uh, kom ik daar later met een melodie op terug. Dus het ligt echt aan de vibe. En ja, het, het is bij mij niet een vast ritueeltje. Nee, nee nou dat, dat is ook weer heel kenmerkend natuurlijk. En heel authentiek. Dus uh, misschien moet je helemaal niet op zoek gaan naar een ritueel. Alhoewel, nee. zo'n douche ritueel, dat, is toch, dat klinkt toch wel aardig als een ritueel. Ja, het is best wel vervelend. Nee. <laughs> ja. Ja, en natuurlijk, ja, soms um, ja, ik, ik wou maar dat het soms iets meer gebeurde, weet je wel. Want soms dan heb ik gewoon een paar weken dat ik gewoon niks op papier krijg. Omdat het bij mij niet zo met een hand omdraai gaat. Ja. Maar ja, inderdaad, dat houdt het wel authentiek. En ik, ik, ik schrijf zodra ik, me, uh, zodra ik iets voel. En daardoor komen natuurlijk wel de beste resultaten. Ja, dat heet inspiratie, hè? Ja, ja. ja, Zo werkt dat inderdaad. Uh, Wendy, op, uh, op 12, 13 en 14 november is de kunstgridaars in Zandvoort. En sowieso is de, de, de hele maand van alles te doen. En ik heb begrepen dat jij in ieder geval uh, 6 november uh, actief bent. Dat klopt, ja, ja. Dit weekend inderdaad. Bij Café Buitenspel uh, speel ik een akoestische set. Als ik natuurlijk geen corona heb, maar ik denk ja. het niet. <laughs> <laughs> nou, laten we daar inderdaad op hopen. Uh, wat, hoe, hoe ziet dat eruit? Waar is uh, Buitenspel? Buitenspel is, uh, ik ben er zelf nog niet geweest. Um, mijn vader wel. Volgens mij is het, maar het, ik kan het fout hebben. Dus ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Volgens mij is het bij de Febo in de buurt. Ja, precies. In de Kosterstraat misschien wel, hè? Volgens mij wel, ja. Ja, ja precies. Dat, uh, ja, het is voor mij de eerste keer dat het, uh, ik er ben geweest. Ja, ja, ja, ja. Ik kijk eventjes hier naar de lokale onder ons. Uh, Buitenspel, café Buitenspel. Uh, Jelmer zegt jou het wat? Nee, is nog niet. No nee, in de Kosterstraat, ja. nee, is bij Deze is het bevestigd, dus je hoeft uh, niet meer naar je vader te vragen of Google Maps te zoeken. Je mag naar de Kosterstraat nee, nee, Ik speel daar een, een set van uh, drie kwartier, 50 minuten ongeveer. En het is gewoon lekker walk-in en uh, gewoon uh, eigen nummers uh, en wat covers. En eventueel nog wat aanvragen als mensen het leuk vinden. Gewoon een beetje lekker met z'n allen chillen en gewoon lekker liedjes zingen en... Uh, Lekker, ja, gewoon lekker ongedwongen en een beetje jammen. Dat, uh, Precies. Goeie, ja, daar zit ook helemaal het weer voor, toch? Met ja, een biertje erbij, of iets anders, en dan gewoon lekker de, naar, naar jouw muziek luisteren. Um, Wendy, je, je laatste nummer, kun je daar iets over vertellen? Waar ik nu nog mee bezig ben? Of? Uh, ja, nou, je, je bent met een nummer. Ja, die scoop willen we natuurlijk helemaal. Oh, ja. <laughs> ja, want het is natuurlijk al best wel een tijdje geleden dat ik een nummer heb uitgebracht. Ja. Um, maar dat komt omdat ik het gewoon uh, perfect wil hebben. Mm -hmm. Ik heb nu in de studio drie nummers klaar liggen. En we zijn nu een beetje aan het plannen allemaal uh, hoe en wat we het gaan doen. Maar ik kan wel zeggen dat het uh, volgend jaar wordt. Oké, okay. ja. Dus ik wil er gewoon echt uh, ik wil er niet voor uh, rushen. Weet je wel? Ik wil er echt gewoon mijn tijd voor nemen. Ik ben heel trots op de nummers. Oké. Okay. Um, ja, Ik heb echt het gevoel dat ik mijn stijl heb gevonden nu. Nou sound. Uh, vorige nummers uh, waren echt nog een beetje ik die aan het zoeken was en nu is het gewoon echt van als je het hoort denk je oh ja dat is Wendy. Oké, okay, nou dit en, is een ja dat kun je verwachten. Oké, okay. dit is al een hele mooie teaser waar we voorlopig helemaal niks mee kunnen. Maar uh, je, je maakt ons mooi warm ja. zeg maar voor ja, uh, om in het uh, voorjaar uh, ja. terug te komen. Dit is een gesprek ja. gaan. In ieder geval, uh, was je hier live in de studio geweest... dan uh, had je ook live kunnen spelen. Maar dat wordt uh, via de microfoon de telefoon een beetje lastig. Hey, las. ja. dus, uh, Wendy, we gaan luisteren naar een van jouw oudere nummers. En uh, dat is Relapse. Um, Leuk. Wat kun je daarover vertellen? Uh, Relapse gaat over een um, uh, toxic relationship. Dus uh, ja, een relatie met twee mensen... waarvan de een eigenlijk uh, al het werk doet... en de ander houdt diegene een beetje aan het lijntje. Um, ik heb het geschreven omdat... Um, een vriendin van mij uh, zat in zo'n relatie en ik probeerde haar te helpen ermee, maar als je blind bent van liefde dan luister je niet naar mensen. Ja. <laughs> dus uh, uiteindelijk heb ik dat nummer geschreven. Ik dacht misschien hoort ze dat, maar het heeft niet gewerkt, maar het is wel een leuk liedje <laughs> Nou maar kijk, die heb je er dan toch maar mooi in overgehouden. Ja. Wendy, ja. Uh, hartstikke bedankt voor dit, uh, voor dit interview. Um, ja, dan gaan we lekker luisteren naar, uh, naar je nummer en uh, we komen in het voorjaar zeker terug om uh, de nieuwe nummers van je te horen. Top, leuk. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel wel Dankjewel. You stay with me I know I me want this and letting you in but I can never trust your kiss again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 Thank you. En daarvoor Wendy Moore met Relapse. Ja, en ondertussen is aan tafel aangeschoven Fred Rozenhart. Goedemiddag. Goedemiddag, Fred. Oh, ja. Leuk dat je er bent. gezellig ja, altijd ja, weer. Ja, ja we willen ook hier om super. hier te mogen komen. Hier? Fred, ja. uh, de luisteraars kennen je waarschijnlijk ondertussen, want het is niet de eerste keer dat je bij ons aan tafel zit, maar... Ja. Uh, stel je toch nog even voor nou, ik ben Fred Rooshart, theatermaker, wonende in Bentveld dus gemeente Zaltvoort en ik, doe, uh, ik heb een gallery uh, passage 20 ik doe alles van de Roze Kunstlijn en theater en alles, en ik was de Ludwig met de Pride te bieden. precies, ja. En, ja. Nou ja en was de burgemeester, fictief ja. Ook, oh ja, ook ja, ik ja, niet. Ja, ja, ja, ja. Ja. En er we veel uh, dingen eigenlijk. Een theater, en ook uh, in de krocht. En ook heel veel het Zandvoortsmuseum. Ja. Dus je bent een bekende, bekende nou, Zandvoort ja, bekende, ondertussen, ja. Bentveld, hoor. Ja, nou. Um, geweldig. Uh, jij doet dus iets met jeugdtheater. Daar, daar, ja. daar had je het al over. Ja. Uh, Kun jij vertellen wat, wat, wat je daarin doet? Nou, het is, uh, ik heb het geschreven op de kleuren van mijn leven over de regenboog. Uh, laten we ze de omstreden regenboogvlag, maar dan de, de kleuren... En dan heb ik ook een, een soloprogramma gemaakt... dat staat ook in het Glossybad uh, van de Roze Mug. Maar ik heb het ook uh, gemaakt naar een jeugdtheater... voor alle, alle leeftijden. Maar het kan ook voor mensen die net uh, 11, 12, 12, 13 jaar, 14 jaar... zo die denken, ben ik nou homoseksueel of lesbisch? Of, uh, dat kan het helemaal omgeteund worden. Het kan verkleuren maar het gaat om de kleur. Het gaat om een kleermaker... En je maakt iets moois voor een welkomst-thuisfeest. Maar dat kan natuurlijk voor jonge meisjes zijn. Maar meisje, meisje en jonge, jongen. Dus het kan gewoon gevormd worden naar hoe de leeftijd is. Ja, ja, ja. En dan zit dan een, een paspop en een vingerhoed. Die spelen met de kleermaker mee. En zo komen ze, dat iedereen ook meedoet over de kleuren. En het gaat allemaal over, ja, over het lied, ook wat ik geschreven heb. Ja. En dat uh, ja, is een heel, heel grappige voorstelling. Voor zowel voor kleuters als volwassenen. Met ja. de volwassenen staat in een beetje uitgebreid geschreven over mijn levensverhaal, maar dat is voor de jeugd weer een beetje best wel zorgwekkend. Uh, dat, ja. dat is heftig, ja, precies. Dus ik heb daar een vorm in uh, gemaakt, in het schrijven, dat iedereen ook uh, zichzelf herkent erin, waar je tegen worstelt eigenlijk. Ja, nou, dat goed zeg. En uh, waar, waar speel je dat uh, allemaal, dat, dat, dat je jeugd, ja, te... Het jeugdjaar uit het hele land. Okay. En het is gewoon op aanvragen, het ligt in welke scholen en uh, meestal ook in musea. Ik heb het vijf, zo, net vijf jaar geleden heb ik het in het Zalters Museum gespeeld, okay. een paar keer. En het was ja, een mutje vol, want het is meestal het is heel leuk. Dus drie kwartier duurt het met liedjes okay. en... Worden drie liedjes gezongen en het is ook heel speelse manier wordt het gespeeld met de yeah. paspop. En ik doe er de vingerroet naar en de paspop. Dus ik doe alles in één. Ja, yeah, yeah, uh, heel grappig. Yeah, nou. En dat kan overal. Het kan dus uh, kan zelfs ook bij de. Bij de borrel, de roze borrel. Hè? Ja, en dat zou je dan kan ook zo, nog kunnen aanpassen, dat kan, ja, zeg kan maar. Het ja, aanpassen, ja. Ja. Ja, wat leuk. Dus, ja, dus, dat ja, dus kan het, is het is niet alleen maar jeugd. Ja. Het is eigenlijk nee, ook jeugd, volwassen. Dus, ja. Ik heb er eigenlijk voor, omdat het is met mijn coming out. Nou, je hebt het gelezen, het artikel. En daar ja, ja. heb ik de voorstelling van gemaakt. Als soloprogramma. Maar toen heb ik denk, dit kan ook voor de jeugd. Want dat maakt het verder niks uit. Maar dan maak je, ik wil gewoon die kleuren van de regenboog. Het idee wat mooie kleuren we hebben. Ja. En hier, elke kleur. Uh, is niet alleen maar voor zeg maar, homo of lesbisch, maar ook voor hetero's. Het is gewoon een, kleur? een kleurenpalet, wil ik mensen voor... Ja, ja, ja wat, wat op alle mogelijke manieren betekent ja. van alle kleuren is ook kunnen het, bij elkaar. Het is ook, uh, hij zingt het op laatst van welkom thuisfeest. Het is gewoon het welkom thuisfeest. Als je uit de kast bent, het is het welkom thuisfeest. Ja, ja. Voor iedereen is het een welkom thuisfeest. Dat ja, ja. iedereen geaccepteerd wordt en ja, geen... Uh, dat ja. je goed bent zoals je bent. Ja, en dat je meest, dus op die manier ook geaccepteerd van je je wordt. Ja. En mensen, ja. mensen houden van jou. Ja. En we, waardering voor jezelf hebben. Ja. Mooi. Dat mag best wel in deze tijd. Vind ik ook. Ja, super. Ja. Dan heb jij ook nog uh, uh, een beetje met de Roze Kunstlijn ja. bezig. Ja. Wat, uh, kun je daar iets over? Tellen? Ja, de Roze Kunstlijn dat is uh, de roze in Kermelland, hebben we het ook genoemd. Want het is natuurlijk een beetje roze of de kunstlijn is Haarlem. Maar Haarlem valt natuurlijk ook Zand Want het is het Velsen doet ook mee in Heemsteen ook. Dit is ja. wel een uh, pittige uitspraak die je doet. Ja, maar uh, dat vind ik ook nog wisten <laughs> op de radio. Want ik het echt uh, je mag zand, de helft van de ambtenarij zit in Haarlem. Dus hoe kan je dan nou stellen dat, Precies, dat Zand wordt er ja. niet bij? Hoort. Dus dat vond ik echt... Daar ben ik wel, nou, was echt wel eens beledigd. Ik denk, daarom nou, heb ik ook... Ja. Kennemeland. Kerenbeland is het hele... Uh, een hele regio, hele regio eigenlijk. Hele regio. Het over, en ja. uh, we hebben dat in de Passage. Dat is ook vanaf volgende week. Het weekend gaat het open. Ja. Uh, en we hebben ook een raadhuis in Heemstede. Heel groot. En daar doen we twee maanden. En hier zo in de Passage... hopen we ook twee maanden te doen... Dat de sloop halen uh, we er nog. Want ja, dat, dat is natuurlijk. nog de vraag: ja. er nog steeds. En het is heerlijk. Maar het is, maar het is leuke... toch al twintig jaar dat de sloop ja, halen. Ja, ja, ja, maar elke keer denken we moeten daar weg. En elke keer zitten we daar nog, op die passage. Ja. En het is zo leuk. We hebben zo'n leuke hoekpand. Het is uh, ja, ja. een leuke etalage. Ja, heel gekeken. veel ramen. En ramen waar mensen ja. lopen langs en kunnen zien. En uh, wat voor, ja, wat voor uh, prachtige dingen. Internationaal. En dan komen de mensen. Het is, het is heel mooi. Het is verrassend. We moeten alleen kijken met. Uh, het is natuurlijk geen verwarming hebben. Dus we hebben ook veel tekeningen. Maar die moeten dan weer in de oh. heemsteden hangen. Omdat het natuurlijk vochtig wordt natuurlijk. Ja, uh, ja. ja. Oh, dus Maar het wordt gedaan. heel mooi. Het is uh, welkom iedereen. En Hallo. we doen meer mee ook. Hè? De kunstlijn ook in Zandvoort. Ja. We hebben natuurlijk ook de kunstbeeldenhuizen. We hebben ja. Donna. Ik moet even Donna ook eventjes aankondigen. Donna doet de kunstbeeldenhuizen. Ja. En, uh, ja. en een heleboel andere kunstenaars hoor. Dus uh, ik weet, ik heb net, zag het net binnenkomen van Donna. En ja, goed, het is, het is heel leuk. En we moeten die musea moeten ook met elkaar koppelen... een beetje met elkaar uh, aan tafel zitten... communiceren met elkaar. En Precies. dan zou je een hele mooie, grote kunstlijn... Kennemerland kunnen doen. Hè? Ja. Dat uh, vind ik toch ja. wel. En dan heb je ook combinatie met je eigen kunstviraagse En ook alles, je, je hobbelt dan mee met alles. Waarom, ja. waarom ga je apart doen als je het samen kan, samen als je kan het werken? Als het samen en kan, dan, ik, dan ja, heb je ook veel meer keuzes Kunst is natuurlijk. voor iedereen. Ja. Hè? En ja. ik denk dat het heerlijk is dat mensen... Ik weet, een paar jaar geleden hebben we ook de kunstlijn gedaan. Rooskustrijn in Haarlem en in Zandvoort. Hadden we een, een bus die pendelde met de mensen heen en weer. Dat was heel erg gewaardeerd. Dus ja. je moet sommige mensen ook wel steeds. Activeren om. En er ja. komen ze ook, hoor, maar je moet wel even een zetje geven. Ja, dus mensen uh, komen allemaal naar de uh, ja, cultuurmaat in Zaltvoort. Hè, ja. We hebben een heel leuk programma, heb ik gezien. Ja. Ja, dus, uh, nou, geweldig. Ja. Uh, wij Klaar moeten uh, uh, we moeten afsluiten. Hè? Afsluiten, ja. Jij ja. ja, ja. had een verzoeknummer. Oh, ja, ik had een verzoeknummer. Ja. Ja. Ik ben jarenlang, ik heb ook, uh, ik ben een ik ook een dochter. En die heb ik toen genoemd naar Melanie. Omdat ik als kind zijn in mijn tieren tijd en uh, toen elke. Weet het uh, grote festival in Amerika? Trat ze op. Uh, Weet je we dat niet? Het grote festival. Het festival der festival. Het moedstok. Moedstok. Daar kwam Melanie ja. Niet op. Ja. Ja. En toen zit, ben ik die altijd uh, fan geweest. En mijn man ook. En uh, beautiful people. En het is ook voor iedereen... Ja. Alles antwoord is iedereen. Wens ik allemaal beautiful people. Het is zo mooi. Ze zangeres net als Adele. Een stem om van te houden. En een antwoord ook. Nou, dan krijgen we ja. Melanie. Met beautiful, beautiful people. people.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 Beautiful people we share the same back. take care of you beautiful people you look like friends of mine and it's about time En dat was Beautiful People van Melanie. Destijds gezongen inderdaad op het Woodstock Festival. Het festival der festivals. En uh, ja, Beautiful People, uh, zoals Fred Rozenhart al net in zijn interview zei. Eigenlijk speciaal voor de gemeente Zandvoort. De yeah. bewoners van de gemeente Zandvoort. En dat het echt alleen niet gaat om de LHBTI. Maar dat is eigenlijk homo in dit H in kwadraat, hè? Ja, ja. Als uh, uh, uh, homo ben, sapiens, uh, ben toch? Ben Zonderveld ja, zegt cool. dat altijd, ja. toch? Ja, precies. Dan moet eigenlijk een H kwadraat ja, komen precies, te staan. Ja, ja nou ja, daar staan er inmiddels zoveel in dat uh, yeah, het zo yeah, uh, ongetwijfeld in. Beautiful people. <laughs> um, nou, we proberen contact te krijgen met uh, André Donker. Ja. De, organisator, de organisator van uh, zeg maar, uh, de kunstroutes die altijd tijdens uh, Pride to the Beach uh, worden gehouden. En daar hadden we een aantal vragen over. Maar hij staat tegelijkertijd ook in de winkel. En uh, uh, daar kan het wellicht uh, erg druk zijn ja, waardoor ja, precies, hij nu dus aan, een een aan de, telefoon. de telefoon kan komen. Maar, Anja, ja, dat betekent betreft. dat wij in ieder geval aandacht gaan kunnen besteden aan volgende maand. Want ja. wat doen we volgende maand? Dan hebben wij weer de top 52. Ja. En dat gaat al best wel snel gebeuren. Want uh, eigenlijk willen we de lijst uh, eind deze week zo'n beetje op de site hebben van ZFM. Zodat mensen op de link kunnen klikken. En via die link komen ze bij de lijst van nummers die wij gemaakt hebben uit ons eigen verstand of gevoel. Ja. Maar uh, mensen kunnen ook zelf nummers toevoegen. Ja. Dus als zij denken, ja leuk al die nummers... maar dit is niet wat ik zoek. Ik wil een ander nummer erin. Dan nou, moet je die gewoon lekker erbij zetten. En uh, ja, dan kun je stemmen. En dan gaan we die 6... Nee, 5 december? 6 december. 6 december, 6 december is de, ja. de eerste maandag ja. van december. Dan gaan we de lijst draaien. Ja. En dan weer 52, omdat het dan weer 52 jaar geleden is... Dat de Stonewall uh, Rides waren. Ja, precies. Dus, uh, want, want en zo gaan we dus elk jaar een, een nummer, nummer bij ja, nee, dus. ja. Vorig jaar tijdens de Winterpride ontstaan. Als een, als een initiatief. En uh, dat was toen 51 jaar geleden. dat de Stonewall uh, waren gehouden. Ja. En daarom dit jaar inderdaad de top 252. Die lijst uh, die wordt samengesteld door. Nou, het is natuurlijk door, door ons... naar aanleiding van wat wij afgelopen jaar hebben gedraaid. Precies. En natuurlijk ook nummers die vorig jaar in, in, de, in, ja, in, in de top 51 stonden... en die hoogscoorden. Dus die hebben we er ook bij gezet. Maar dus ook nummers die wij dit jaar hebben gedraaid... waar misschien nooit iemand, of heel weinig mensen hebben gehoord, maar dat ze denken, nou, zo'n lekker nummer. Ja. En, uh, want ja, we blijven niet bij het oude, we willen natuurlijk innoveren. Ja, ja, precies, daar zijn we ja. elk jaar <laughs> zijn we daar mee bezig. Um, uh, dus die lijst die staat vanaf wanneer staat die op, uh, op uh, de website? Nou, zie je ik, durf, van? ik durf niet. Echt een dag te noemen, maar laten we zeggen vanaf komend weekend. Vanaf komend weekend. Ja. Dus het is goed voor de luisteraars, voor, voor jullie. Uh, want het, het gaat om jullie stem natuurlijk. Hè. We gaan jullie uh, actief oproepen om ervoor te zorgen dat uh, jullie ons deze stemmen geven. Laten we zeggen dat hij volgende week maandag actief ja. is. En dat dan de lijst met uh, meer dan 52 uh, nummers gepresenteerd worden. En dat je daar voor ons gaat, uh, gaat stemmen op wat jij graag zou willen horen. En dan gaan we weer vijf uur lang. Ja, dat is ja. dus van twaalf tot vijf. Dat is 6, 6 december dan. En uh, mensen kunnen ze ook bellen om bijvoorbeeld hun verzoekje toe te lichten. Hè? Dat is uh, net als vorig jaar. En dan uh, misschien kunnen we ook wel weer een leuk... Leuke gadget uh, erbij. Uh, en, en, en, aanbieden. We zitten zit allemaal nog in de planning trouwens ja. over verzoeknummers. Het gaat we, we, we, over nummers Ja, precies. Ja. We, we, we, we, daar gaan we uh, afsluiten met zeg maar, het verzoeknummer dat André graag wilde horen. En dat is Anthony en de Johnsons. Oh, oh wacht. Heeft André aan and de, de, de lijn? De ik geloof denk, geloof. een van. Ja? Je hebt André aan de lijn. Ja, en hoeveel tijd hebben wij dan nog? Oh, we hebben eigenlijk best wel wat tijd. Nog een paar. Dag André. <laughs> Hallo. Hallo. <laughs> Uh, wacht even, ik ga jou even iets harder zetten op mijn koptelefoon. Dus, oh, dat, uh, dat doet de technicus kijken. De, de wonderen zijn de wereld nog niet uit, inderdaad. Hé, <laughs> hey, wat fijn dat je toch aan de telefoon kon komen, want uh, je hebt het waarschijnlijk druk in de winkel. Dat klopt, ja. Ja, oké. Okay. <laughs> nou goed, goed, fijn dat je je toch nog even... Dan houden we dat interview lekker kort en krachtig. Um, jij bent de organisator van de kunstexposities tijdens Pride to the Beach. Uh, naast natuurlijk de Hoorse Kunstlijn die daar ook altijd aan bijdraagt. En um, die is ooit begonnen uh, zeg maar in het Zandvoorts Museum tijdens de eerste Pride to the Beach. Um, hoe is dat destijds ooit begonnen? Um, dat is begonnen toen ik uh, zeg maar, uh, zitting nam in de organisatie van Pride of the Beach allereerste keer. En uh, dat we naast uh, zeg maar, uh, de parade en dergelijke iets met cultuur wilden doen. En dat hebben we toen kleinschalig gedaan met een, met een fotograaf in de Zijdenveld uit Amsterdam. En die heeft toen in het vorige gedeelte van het uh, Zandvoort Museum als eerste de pride expositie gehouden. Ja, en dat werd gelijk een, uh, zeg maar een succes. Want het was uh, een uh, druk bezochte expositie. En die is uh, de jaren daarna eigenlijk uh, gegroeid en gegroeid. Um, tot zelfs een kunstroute. Dat klopt. Ja, en uh, hoe, hoe, hoe is dat zo ontstaan? Wat, de, hoe, hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? De kunstroute die is ontstaan... Uh, zeg maar, uh, niet, uh, even denk hoor... Niet, af, niet Even kijken, dat moet ik even goed doen. Vorig jaar winter... Tijdens de, de, de, de lockdown. Yeah, yeah. En toen was er de winterpride... omdat we de zomerpride niet hadden kunnen doen. En uh, toen hebben we buiten op de boulevard... de panelen kunnen gebruiken... om uh, werk van diverse kunstenaars te laten zien. En daarnaast uh, een aantal uh, ateliers... pub-op-ateliers hebben meegedaan. Uh, en uh, de etalages van uh, hdmz. En zodoende hadden we ineens een kunstroute. ja. Yeah. Prachtig, ja. En uh, daar is, zeker, uh, zijn zeker veel positieve reacties op gekomen. En dat was natuurlijk hartstikke corona-proof. Dus dat was ook wel een goede set. Dus een beetje weer, uh, zeg, geluk bij een ongeluk, om het zo maar te zeggen. Dat klopt. Ja. ja. Zeg, uh, de kunstenaars die, die jullie selecteren, of die jij selecteert, dat zijn uh, gerenommeerde kunstenaars, beginnend, lokaal, nationaal en internationaal. Um, welke lokale kunstenaars uh, zijn er de afgelopen vijf jaar aan bod gekomen? Uh, dat is uh, onder andere uh, Marlene Scherps. Ja. En uh, een vrouwtje bij... van Tetterode. Ja, dat zijn beeldekunstenaars. Wat, wat is je discipline? Ja. Ja. Uh, Marlene is een beeldkunstenaar. Een uh, vrouwtje die um, uh, schildert en vooral uh, met uh, vrouwenlichamen en fluoriserende verf. Ja. Uh, heel kleurrijk. Ja. Uh, Marlene kennen we natuurlijk van de bronzen beelden... die ook op de boulevard hebben gestaan. Ja, tuurlijk. Ja, ja. En we hebben Marlene trouwens straks ook in de interview... in de tweede deel oh, van deze uitzending. Ja. En dan oh, vertelt ze ook nog over een andere kunstdiscipline. Kijk. Ja. <laughs> en uh, Fred Rozenhaak heeft uh, afgelopen... Uh, Afgelopen zomer voor het eerst uh, meegedaan als kunstenaar in de kunstroute. Ja, hij zit hier te zwaaien aan tafel, want we hebben net zojuist een interview met hem gehad en dergelijke. En dank, dank, dank Hulde, zegt hij inderdaad. Van, uh, want ja, inderdaad, ook Fred is beeldend kunstenaar en daarnaast theaterkunstenaar, et cetera. Ja, hé, hey, um, nog een vraagje. Kunnen we komend jaar tijdens de zesde Pride in the Beach, kunnen we uh, nog een expositie verwachten of een, of een kunstroute? Nou, we, we gaan in ieder geval iets met kunst doen. Het is allemaal nog een beetje onzeker. Maar we hebben moeten gewoon in gesprekken met uh, beide musea. Uh, over wat er mogelijk is en dergelijke. Uh, want de afgelopen keer was het een beetje lastig in, in verband met de planning van de Formule 1. Ja. En aangezien die nu volgend jaar uh, weer gepland staat voor september... moeten we eventjes uh, ja, om de tafel gaan zitten met elkaar. Maar we gaan zeker iets uh, met de kunst doen. Ja. Is het met de musea, galerie en, of kunstroute, maar ja... We gaan zeker weer wat doen. Ja, nou, in deze Zandvoortse kunstmaand in ieder geval niet expliciet, maar zeker weer tijdens de pride. André, uh, we gaan eruit met een verzoeknummer van jou: Anthony en de Johnsons. En ja. dat prachtige nummer Kiss My Name. Hey, ik wens je een hele fijne werkdag en uh, ik zie je vanavond. Oké, doei. En André. <laughs> okay. Doeg. Doe. Afterglow when the grass is green with growth and my tears have turned to snow. Well, I'm only a child born upon a grave, dancing through the station. Ik En we De curtains wide turtle in ik laat de sound. De songs die ik daarvoor heb. zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5.